Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Slam. Mix Marathon. Hilke Boersma. 9 minuten over 9. Vrijdagochtend. Buiten regenachtig. Grijs. En hier regt het. De beste beats ter wereld. Welkom, dit is een festival op je radio. De vrijdag van Nederland en de pre-party van je weekend. Nu al op vrijdagochtend met je linkerbeen een flinke stap gezet in het weekend. De Slammix Marathon. Deze man hoor je elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 in zijn eigen residentie. Zo nu in de Slammix Marathon. I say people come. Say people come. Yeah, the was extra special yeah you're rushing through my veins when you begin yeah, my See your face. met je linkerbeen een flinke stap gezet in het weekend en we leven toch een beetje in uh, de tijden van UK Garage Sounds, Hard House techno, maar laten we ook zeker de Progressive House Sounds niet vergeten ook die worden nog gemaakt en uh, Safel draait ze graag voor je nieuwe muziek van Black Hood en Bermuda You're the Burn wat had je bezig op deze vrijdagochtend laat van je horen via de Slam App de laatste paar meters van de werkweek en dit voelt al als weekend de Slammix Marathon. j bird en No Exception bij Slams. Komt echt wel weer terug. Vandaag even niet. En daarom uh, een tandje extra als het gaat om de zomertracks bij Sanveld. Currents and again hoorde je hier bij Slam in de Slammix waar het om. Eén voordeel met die regen zou er wel zijn: de race van Max Verstappen. Weet je wel, die gedijt altijd goed in de regen. Maar helaas zit hij aan de andere kant van de wereld. GP van China, daar schijnt gewoon de zon. Het gaat ook nog niet zo goed met Max in de Red Bull-auto. Negende in de sprintkwalificatie. En George Russell, doet het ongelooflijk goed, staat nu eerste. Je blijft ook bij Slam op de hoogte. De GP van China is overmorgen op zondag morgen de kwalificatie. En goedemorgen, dit is de Slam X Marathon. Goed dat je erbij bent. We hebben weer een mega-line-up om lekker deze regenachtige vrijdagochtend door te komen... Blijf voorbij voor de grootste beats ter wereld. Sam Veld, elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. En hij vertelde me net dat hij uh, nieuwe muziek van Fred Again zometeen gaat draaien. Hij heeft een uh, ongelooflijk uh, dikke tune uitgebracht. Draait hij zometeen voor je in de X Marathon. En ook 10 uh, strike en positive energy in de X Marathon. Ik zei laatst nog tegen iemand, ik mis een beetje de Fred Again uit 2022. Weet je wel, de Fred Again van Delilah en Turn Off The Lights Again. Maar dit begint er toch alweer in de buurt te komen, toch? Nieuwe muziek van Fred Again samen met Parisi en Ilar. This Is Real Disappear, gedraaid door Sam Veld hier in de Slammix Marathon. Wat was het ongelooflijk druk op de wegen... Vanochtend, drukke vrijdagochtendspits. Die is op de meeste plekken lekker op, uh, opgelost. Twee vertragingen nog, A1 richting Amersfoort. tussen Voorthuizen en Oeverlaken mag eigenlijk bijna geen namen hebben. 8 minuten en de A37 richting Meppen. Tussen Zwarte Meer, de grens met Duitsland. Daar 8 minuten. Fijne rit, de laatste werkdag van de week. En die kom je dansend door. De X Marathon is de hele dag bij je met Zonveld. Elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. Meer nieuwe muziek. Gil Glees, Tatana en Bastien. Need somebody hoor je nu in de X Marathon. Can't keep, and you know that I can't sleep. Trying to hide it for so. Much. En Olivia. Je kende natuurlijk Robin met Every Heartbeat. Afgestoft en in een 2026 jasje gegoten. Wordt Every Heartbeat hoorde je gedraaid door de Samveld. Mega line-up vandaag weer voor de Slamix-marathon, onder andere. De twee Fransmannen die klinken als Duitsers. Of een later vanmiddag. We hebben Fede Le Grand en ook Robin Scholl staat op de line-up. So here we know Love Sametje Veld in de Slammix Marathon. Sametje is er uh, volgende week gewoon weer tussen 9 en 10 in zijn eigen residentie. En omdat het vandaag zo druiderig en grijs is, Italiaanse beats onderweg. Zometeen hier Federico Scavo in de Slammix Marathon. De Slammix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de Mix